Zo, ja. En daar zijn we weer. Terug, uh, terug naar het nieuws. En uh, we gaan een plaatje draaien van uh, Frans Duits en vier ik kerstmis met jou. Ja, we moeten nog naar Sinterklaas natuurlijk, maar... Goed, uh, kerst, uh, kerst zit er ook al aan te komen natuurlijk over uh, een aantal weken. Is zover. Wanneer het leven niet echt mee zit. Verdreven door verdriet. De wan dat je volstrekt alleen bent en niemand jouw geheimen ziet, dan ben jij het steeds en pak mijn hand bij alles wat ik doe. De dus spier ik eerst mee. Alle stralen, bij alle het vrouwen, tot weer kleur. Jouw blik onmasker, elke schaduw. Zo, ja, dat was hier dan Frans uit En uh, ja vierde Kerstmis met jou en we gaan dadelijk nog uh, natuurlijk eventjes iemand bellen en uh, natuurlijk ook nog eventjes wat uh, verzoekjes verzoek aan de cel en uh, ja de drie van Fred Heij. en ga zo maar door, dus blijf lekker buiten tot zeven uur entertainment of milieu. Ja, je hoort hier. Hits! Hit, hit. Kom dan met mij, Colinda. Toen zeg nu ja, Colinda. Ik wou het alle dagen dat jij hier van kwam opdagen. Altaaren... Kom, wie wil er met mij dansen? En hey, wie gaat er met mij. Mee, mee? Naar de padelwitte stranden aan de Nederlandse zij. Ja, beste Hollandse Hits! Zo, dat hit. had ik dan. Handen, handen kapper. Ja, handen kapper. En dan hebben het over een, een, een zomeravond in Avignon. is lekker. Zo is dat. Ben Oosterstel, of Ben Oosterstel. Nee, die gaan we zo bellen. Dit was Handenkappers. En een zomeravond in een Avion. Kan niet alles en uh, ja, dit is het Sirea Romli met Birgit Loewis. En hoe lang het nog? Het valt niet langer meer te rijmen. Waarom zou je verder gaan als alles in je zegt dat dit niet klopt? Zie je dan niet hoe het gaat? Dan ook, het woord niet weten. Voor jou is het nog niet te laat Je zou toch beter moeten weten maar Waarom zou je verder gaan? Het is de hoogste tijd dat dit nu stopt Dit nu stopt En je weet dat ik er altijd voor je ben Voila, want je bent al zo Want jou weet te breken. Je hebt al zoveel tijd gered. Maar ik valt niet meer mee te leven. Je kan zo niet verder gaan. .Nl Zo is het, he. het raam eruit en alles. Ja, ja. Het is toch nog goed gekomen, Cornel, hier bij CFM Entertainment Piel. Zometeen bellen met Ben Oost en zijn Ik nieuwe single. Ik had overal maling aan. Dacht niet daar over een toekomst. En vergat mijn droom.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 Verkeerde rol. Totdat jij kom op een pad als een engel in mijn hart komt, vergat ik het verleden omdat jij mij weer een toekomst gaf. Het is toch nog goed gekomen en ik volg nu al mijn droom omdat jij achter. Het is geweest binnen het leven en een feest samen met jou! Het is to me goed gekomen, en ik volg nu al mijn dromen omdat jij echt. Van jou. Omdat ik van je hou. Het is toch nog goed gekomen, Cornel, hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, ja, daar hebben we altijd de optimist Benno's aan de telefoon. Hij hey. is <laughs> Benno's. <laughs> Hallo. Goeie, ja, goedenavond, goedenavond, ja, Goedenavond, ja, dit is echt een goede avond. Echt een goede avond, inderdaad. In ja. Nederland heeft gewonnen met 3-1, dus... Lekker, man. Ja, je hebt het allemaal ge gevolgd, of... Ja, ja, ja, we zitten bij vrienden te kijken en uh, ja, we hebben alles uh, lekker kunnen, kunnen volgen. Een pintje erbij. Ja. pintje erbij, Nou gaan we gourmetten of zoiets, hoe heet dat? Oh. <laughs> dus, ook lekker. Ja, ja, ja. ja. Helemaal goed. Ja, u is dat met die, met die uh, vorkjes? Ja. Ja, fondue dat is, toch? Ja, ja ik? lekker man. <laughs> het is een beetje kerstsfeer. Ja, toch? Ja. Ja, we moeten moet alles levendig houden toch? Ja, ja, ja. Zo is het. Hartstikke goed. Hé, hey, jij hebt een uh, nieuwe single, Einde Verhaal. Ja. Nou klinkt dat wel heel erg abrupt, maar zo abrupt is het niet. Nee, nee, nee. Einde verhaal. <laughs> Ik heb hem voor het Nederlands zelf al geschreven, maar we gaan hem aan België geven, aan onze buren. Ja, inderdaad, helaas. De Duitsers, heerlijk. Ja, ja helaas. Ja, voor, voor de Duitsers is het oké, okay, maar de, de Rode Duivels, ja. Nou, had, ja. ik het, uh, had ik het zeker wel gegund, laat ik het zo zeggen. Nou ja, wij wonen uh, aan de grens natuurlijk, dus wij gunnen ja. het ze niet. <laughs> <laughs> nou ja, <coughs> ik, ik bedoel, uh, ze hadden nog wel een, een rondje mee mogen gaan voor mij. Ik bedoel, ik. ja. Ja, ja, prima, voor mij niet. Ik ben, <laughs> wij zijn er heel blij mee <laughs> dat de Belgen eruit liggen. <laughs> hey, maar goed, uh, ja, uh, nou ja, je kunt altijd deze, deze single nog... Uh, uh, uitbrengen in het Duits en, uh, ja. en of z'n Belgisch, hè? Ik heb het al op Facebook gezet, vooral mijn Belgische vrienden. Ik heb een nieuwe single uitgebracht. <laughs> <laughs> Einde En die, Einde uh, en die, verhaal. En die en allemaal vind ik niet leuk. <laughs> ja, lekker. Ja. Maar goed. <laughs> nou, maar goed, hoe, hoe, is het, hoe kom je op het idee eigenlijk met deze single? Want... Hoe kom ik op het idee, ja. Ja, om, om deze single uit te gaan brengen, inderdaad. Ja, dat vragen we wel. Mee. <laughs> ik kom in godsnaam op het idee. Ja. Nee, ik zat uh, op, uh, op mijn gitaartje te tokkelen... het uh, akkoordenschemaatje van Fleetwood. Mac, I need you, love so bad. Ja, helaas hebben we de zangeres een moeten... Het En uh, ja. toen dacht ik, zo'n schemaatje moet ik iets verzinnen... en uh, like een lekker bluesliedje, want blues is mijn favoriete muziek. Ja. En op een zondagmiddag zat ik dat te doen... en uh, ja, dan ga ik het uh, een verhaaltje erbij schrijven. En ja, uh, zo is het eigenlijk... Uh, uh, gekomen. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, Je hebt het over Fleetwood Mac, maar de zangeres is niet meer, helaas. Nee, ja, toevallig. Dat is ook einde verhaal. Ja, dat is ook een einde verhaal. Maar toen was Fleetwood Mac echt nog in het begin natuurlijk. was ik denk ik uit 62 of zoiets. Ja, uh, ja, ja. Volgens mij en uh, en uh, ja, ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Ja, oké, okay, want uh, uh, ja, je toch wel meer op, uh, op je gitaar, natuurlijk. Uh, heb, ja, ja, ja. Je, heb je nog wel uh, stiekem nog wat anders uh, getokkeld? Ja, ik, uh, ik tokkel heel veel. En, uh, <laughs> ik, maak, ik maak heel veel liedjes of heel veel... Uh, uh, ik, ik doe van alles. Uh, <laughs> ik, tokkel, ik tokkel erop los, zeg mevrouw. Maar, ja, ja. Hey, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik zou zeggen... Uh, je begint een beetje op, uh, op, uh, op Jan Rot te lijken eigenlijk. Op wie? Jan Rot. Oh, nou, dat, uh, dat, ja. dat is een compliment, hè? Ja, dat denk oh. ik wel. Ja. Ik bedoel, je ja, gaat eigenlijk een beetje dezelfde kant op. Ja, nou ja, ja, ja dat weet ik. Ja, ik, ik, ik doe gewoon mijn ding en uh, ja, heel veel mensen vinden er niks aan. En ik, ik vind het prima. Vroeger kon ik wel wel eens boos om worden, maar. Tegenwoordig heb ik sowieso ik doe mijn ding en als je het, en als je het niet leuk vindt, ja. mijn vriend, vriend zit hier weer misselijke opmerkingen te maken. Ja, maar goed, weet je... Nou, nou, je... Weet je, ik, ik maak aparte muziek. Ik, ik maak geen levenslied, ik maak geen feestlied. Ik niet, niet dat geneuzel van, ik hou van jou, ik blijf je trouwen en een accordion erbij. Nee, maar goed, dat was, maar dat was Jean Rot precies zelf, hè? Die was alles ja. tegenovergestelde ja. van. Ja. Dus uh, ja, ja. Ja. ja, nou ja... Dus, uh, ik, ja, ik, ik, en dat ik, ik, wordt gewaardeerd of dat wordt niet gewaardeerd. En ja, klopt. Best, uh, klopt, inderdaad. Dat, uh, ja, dat, dat boeit me niet meer zo. Weet je wel, ik, ik, ik ben al 58, wat zou je dat niet zeggen? En ja. Uh, <laughs> En uh, Ja, als mensen het niet leuk vinden, vinden ze het niet leuk. En vinden ze het wel leuk. Nou, wel, ook hartstikke leuk meegenomen, ja. maar uh, Ja, ja, ja, ik, dus, uh, ik, ja, ik... Ik hoef er mijn kost nog niet mee te verdienen, weet je. Ik, uh, het is een uh, dure hobby. Ja, en, het is een hobby, ja. Ja, is ja, dus, eh... Uh, ja. Ja, ik bedoel, de andere spaart aanstekers en de andere spaart uh, plaatjes. Ja, en ik doe dit. Ja, en ik spaar cd's en... Uh... <laughs> dat is ook een mooie hobby, dat doe ja, ook ja, muziek, muziek tot, uh, ja. ik ook wel. Muziek, ik heb de singles, ik heb nog LPs, ja, behalve dan cassettebandjes niet, maar uh, dat soort dingen ja, hè, en cd's natuurlijk. In. Sorry? Cassettebandjes komt ook weer in, zeggen ze. Hey, ja, ze zijn weer bezig inderdaad met het produceren ja. van uh, cassette-recorders. Ja, nou, een beetje onzin, want ja... Uh, ja. ja, ik... Nee, ja Zo best was dat niet uh, cassette-recorders, uh, Minno's? Ja, dat, dat was... Dat was uh, ja, dat was vroeger al dat je met je balpen erin moest uh, draaien... <laughs> ja, ...om dat bandje ja, dat, te krijgen en al. Alleen dat idee al, dat mijn bandje er dus tussen liep... Ja. <laughs> ja omdat de koppen van waren... Ja, dat, uh, <laughs> en dat was en de, hele, uh, de uh, hele mix was naar de klote. Ja, klopt. <laughs> ja, ja. Ja, ik, wij moesten vroeger dan uh, dat ik uh, in mijn bandjes ging spelen. Dan nam je het op via de radio met een cassettebandje. Dan moest je steeds terugspoelen en weer om de, om naar de tekst te luisteren. En ja, ja. En dan ja, dan inderdaad, op het moment dat je uh, aan het laatste uh, compleet of fijn was dan sloeg dat bandje vast en dan ja nou wist je weer niet wat er kwam. Dus ik nou, heb mij maar een lekkere ouderwetse cd. Uh, ja, dat gaat er allemaal uit, helaas. Ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval, ja, denk ik dat het nog een tijd gaat duren, de cd. Ja, nou ja. Gelukkig. Ik koop nog vaak cd's in ieder geval. Uh. Ja, ik, ik ook, ook nog steeds, weet je. mooi, uh, ja. Ja, het, je kan er uh, ja, eigenlijk van alles opslaan. Ja. Weet je, is het, uh, het, is het je administratie, is het, uh, weet ik veel wat. Uh, ja, weet je, het, nou, is, een, het is een handig iets en je kan het meenemen. Ja, daarom. En, uh, ja, het, uh, ja, klopt. Hé, ja. Ja. Hey, maar, um, ja, ik zou zeggen, uh, wat, wat, wat, wat kunnen wij nog meer van jou verwachten? Ja, de, volgend jaar waarschijnlijk weer iets. Uh, ik vind het altijd jammer dat, uh, dat mijn muziek... en ik ben uiteraard niet de enige die dit doet, wordt niet altijd gewaardeerd door jouw collega's uh, om, omdat het geen levenslied is, weet ja, ja, ja. feestlied. Het zijn geen meezingers, ja, denk maar aan onze bekende De Dijk, geweldige neder Ja, bent die hebben best wel wat hits gehad, maar die werden niet altijd gewaardeerd. Ja, klopt. Uh, Jan, Jan, Jan Begel, die in mijn ogen echt helemaal niks kan, uh, maar wat een hartstikke lieve man uh, zal zijn. Ja. Ja, die muziek wordt wel gewaardeerd in Nederland. Hè. Dat vind ik als muzikant zijn, vind ik dat wel eens... Ja, ik vind het... Uh, ik vind het een... Uh, hoe zeg je dat? Ja, een leuke plaat. Geen mooie plaat, maar een leuke plaat. Hè. Als het carnaval ja. is... Ja, leuk of, of, als, het, als uh, je allemaal een pintje zit te pakken in ja, een café. Dan in het café, dan je café je inderdaad. Draaien, ja. En dan moet je geen Ere Clapton of Dyerstreet draaien. Nee, nee, nee. Dat er zijn, je, want dan zit je van niet op te wachten. Nee, maar dat, dat zou zonde zijn ook. Ja dat, uh, ja, dat klopt. En, uh, ja, en zo, ik vergelijk ik, me niet met klepto uiteraard, ver van dat. Maar, nee, nee, maar goed. Ik, ik maak nou eenmaal ook geen feestmuziek en dat wordt, ja wat ik al zeg, niet altijd uh, ja, gewaardeerd. En dat is wel eens jammer, maar verder denk ik van ja, mensen, luisteren eens naar mijn teksten, luister eens naar mijn, mijn uh, akkoordenschema's. En dan, als je een beetje verstand van muziek hebt, dan, uh, dan ja. denk je, ja, dat is toch wel een stuk beter dan eigenlijk... Uh, ja, heel veel mensen doen. Maar ja, ik maak er geen hit mee. En uh, mensen niet echt een grote hit. Maar ik ben er tevreden mee. En ja. ik doe het voor mezelf. Ik doe het als hobby. En ja, ik, laat, ik wil Nederland iets laten horen wat, uh, ja, wat, wat niet veel mensen doen. Ja, wat, wat ja, anders ja, is dan anders. Ja, wat anders is dan anders. En ja, vind je het leuk, vind je het leuk. En vind je het niet leuk, ja. Even goede vrienden. Ik, ik zit daar eigenlijk niet zo meer mee. Maar uiteraard vind ik het leuk dat mensen zeggen van... Ja, het is een leuk nummer... Uh, enzovoort maar ja, ja. Uh, nou ja. Uh, ja dus we, zo blijven we stuk doorgaan en ik heb uiteraard op de muzikale plank alweer diverse liedjes liggen dat ik denk van nou dit zal wel een benoos liedje kunnen worden nou dan speel ik daar weer lekker in mijn eigen studio alle instrumentjes in en dan, uh, dan zien we wel weer ja. of ik het ga uitbrengen ja of nee ja, ja. Dat, is eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk hoe ik werk nou ja in ieder geval einde verhaal uh, voor Nederland nog niet Nee, nee, nee, gelukkig niet. <laughs> <laughs> nog niet. Nou, en, uh, we, we nou ja... Uh, weer, maar, uh, ja. We, we gaan het meemaken. Uh, hartstikke leuk dat ze dit al hebben gehaald. Voor mij is het nog geen einde verhaal. Voor jullie is het nog geen einde verhaal. Gelukkig niet. Nou, dat is al, alleen maar positief, toch? Ja, zo is het. Hé, hey, Bennoz, als jij hem aankondigd... Ja, ik ga hem nou, maar aan. we gaan wij hem draaien en dan gaan we je niet langer van je fondue afhouden. Hartstikke leuk. Dus er staat alles ja, wel eens op. Wel. Uh, <laughs> ja. uh, nou, lieve mensen uit Zandvoort en omstreken. Uh, de putse Bennoos met zijn nieuwe single. Uh, einde vooral en dankjewel. En kijk ook naar de clip op YouTube. Hartstikke leuke clip. Gaan we zeker doen. Hey. Oké. Okay. Goed weekend en heel veel plezier daar, hè? Ja, dat moet lukken. Oké. Hoi, hoi. Hoi. Voor mij wordt het toch geen succes Ach ja, dan maar niet Heb ik ook geen liefdesvertriet En wat te denken van al die stress Benozen, einde verhaal. Even kijken hoor, wat gaan wij doen? Ja, daar gaan we naartoe. CFM Zandvoort, 106.9. Op de kabel 104.5. En DAB Plus 6A. Veel plezier. De drie op een rij van Fred Heij. City life was getting us down. So we spent a weekend out of town.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 Took a walk in the morning light And came across the stranger's sight Down by the river Silverfish lay on its side It was washed up by the early tide I wonder how it died Down by the river Down by the river Down by the river silver fish lay on its side Down by the river Put us both to bed, he dozed us up and he shook his head. Only foolish people go, he said, Down by the river. Why do willows weep? Said he, Cause they're dying gradually from the waste, from the factories, down by the river. Down by the river, down by the river. By the river. Why do willows weep? Said he down by the river. The ducks won't fly. There'll be a tear in the Otter's eye. Now.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 Your light shine on, and I will sail on home, singing la la la, and I'll sing hey. Oh, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. En we begonnen natuurlijk met Albers Hammond en Down by the River. En als tweede natuurlijk Fleetwood Mac en Say You Love Me. Waar de, ja, de, de, woensdag ons bericht kregen van Christine McVie. Dat zij op 79-jarige het leven liet. En uh, als laatste natuurlijk de Cats uit Volendam. Met, uh, ja, je kent hem wel. Uh, Piet Weerman en Be My Day. En wat gaan we nog? Uh, ja, we gaan nog een, uh, een plaatje draaien. En daarna gaan we de verzoekcarousel draaien. We gaan naar de IJs Koud. Nielsen. En tot 24 uur tot 7 uur op 206.9. DHB Plus 6a. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.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 zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een streek door ons verhaal Het is net of tegen een nu praat Doe ik tenminste boos of We dus zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Het is net of tegen een nu praat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 ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat. je eigenlijk geen hinder om mij gaf? Wat ben jij, had? Het is net of ik tegen u praat. Doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of tegen de muur straat Doe tenminste hals of tenminste hals oh, oh, oh. Zou je toch voor elkaar door het vuur gaan Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een strijd door ons verhaal Ik je zo in de kou staan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 Daar was hij dan. Nielson. En we uh, hebben het over ijskoud. Nou, als hij naar buiten gaat, is het zeker ijskoud. Ja, die wind die maakt het koud in ieder geval. Hé, hey, um, we gaan uh, de, de verzoekcarousel doen. En uh, dat doen we uh, met. Uh, ja, hoe zit hij ook weer? Han, uh, Jannes. Ja. En hoe zit het nou met jou? En dat is aangevraagd door uh, Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Zit het dan nou met jouw laatste nieuwe single van uh, Jannis hier bij 7M Entertainment 4 tot de klok van 7 uur? Hanouk, jij wilde een plaatje horen van Nio en One in a Million? Nou, hier is Jordi. Jet setter. Go get up. Nothing better. Uh, call me Mr. Bennett And that top model chip to your everyday hoop, Less than all, but more than a few, but I never met one like.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 No one but you Girl, you're so one in New You are, baby, you're the best I ever had I ever had And I'm certain that There ain't nothing better No, there ain't nothing oh. better than me You're not a regular girl You don't give a damn about the loot Talkin' about a Do for yourself, even though that ain't so baby. Cause my dog don't know how to eat. But that independent thing I'm with it. All we do is win, baby. I could be lover, but I don't I don't Maybe one thing is for certain. Whatever you do is working. Other girls don't matter in your presence. Can you do what you do. There's a million girls show. met Willem. Jij wilde een plaatje horen van Quincy Schelvis en de dagen zonder jou. Doe maar niet werden zonder jou. Ik besef het is voorbij. Ik heb echt alles afgezegd. Vandaag voel ik alleen maar pijn. Lieve schat, wat moet ik nou? Nee, ik kan het nog niet aan Elke dag doet veel te lang Hoe moet het nu nog verder gaan? Ach ja, het sluit nog met de tijd In deze wereld draait maar door Maar het is alsof ik overal jouw stem nog zachtjes hoor Nee, ik kom niet los van jou En er is geen goede raad En tegen beter wezen in Hoop ik dat jij straks voor me staat maar de dagen zonder jou, ze zijn leeg en ze zijn koud. Er komt geen einde aan, kan ik zonder jou bestaan? Maar in mijn droom kom jij voorbij, ben je weer even dicht bij mij. Ja dan is alles weer volmaakt. totdat de waarheid mij ontwaakt. Soms dan dringt het tot me door, dat ik jou glimlach nooit meer zie. door het huis, ik drink toch maar wat wijn Of ik zou echt alles geven, als jij maar even hier kon zijn Maar de dagen zonder jou, ze zijn legers en ze zijn koud Er komt geen einde aan, Hoe kan ik zonder jou bestaan Maar in mijn droom kom jij voorbij, ben je weer even dicht bij mij Ja dan is alles weer voor mij Ja vergeet leuk me niet. Jij ziet nog veel. Voorbij, ben je weer even dicht bij mij. Ja, dan is alles weer volmaakt. Totdat de waarheid mij ontwaakt. Maar de dagen zonder de jou. Dagen zonder zijn, jou. Zijn, zijn lichaam, zijn lichaam. Zijn, lichaam. Zijn, lichaam. Oh, oh, oh. zijn lichaam. Maar in mijn droom kom jij voorbij. Ben je weer even dicht bij mij. Ja, dan is alles weer volmaakt. Willem aangevraagd en uh, Quincy Schellevigs in uh, de dagen zonder jou. Het uh, volgende laatste verzoekplaatje is van uh, Federico. Uh, Federico, jij wilde een plaatje horen van Cloud en la Dit zijn mijn laatste woorden. laatste mooi. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt, dus zo stammen we als bij de deur. Zou weer mon Oui, mon coeur hey. Is dit de laatste ronde? Is dit de fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer On est ensemble voor toujours Stem in mijn hoofd, gaat nadoor Ik hoor je naam encore, encore En encore Wat ik doe, het is nooit genoeg Nu dus zijn wij klaar, est-ce que c'est du? Als je moet gaan, ga dan de ding Don't think I'm alone. La da da da da da da. Tout le monde, fête de musique ni de sorte L'âme a danse un tour de son nom, bon des Et toi, après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'est du ton choix Mais c'est que t'as oublié T'aimes notre rapado Et qu'on y en a encore encore Et encore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 dat was hier dan het laatste verzoeklaatje? De cloud was dit. En uh, daar da, Aangebracht door Federico. Zo, er is weer een tijd voor komen. Een tijd voor gaan. En de tijd voor gaan is nu gekomen. En uh, ja, we gaan weer naar huis. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En dat allemaal hier uh, vanaf de tolweg tina We waren weer twee uurtjes entertainers view. En ik zou zeggen, uh, ja, volgende week zijn we een dagje vrij. Dus uh, ja... Ik zeg tot over twee weken. Tot dan. En uh, we zijn nog op elkaar.